Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie van Keulen zet extra mensen in... om de viering van carnaval in goede banen te leiden. De feesten beginnen donderdag. Er zijn 2.500 agenten op straat. Dat zijn er drie keer zoveel als vorig jaar. Ze krijgen bodycams om de omgeving te filmen. Keulen wil incidenten zoals met oudjaar voorkomen. Toen waren er veel berovingen en aanrandingen. De politie heeft een lijst gepubliceerd met 45 meest gezochte criminelen van Europa. Bovenaan staan terroristen Salah Abdeslam en Mohamed Abrini... die in november betrokken waren bij de aanslagen in Parijs. Er staan ook twee Nederlanders op. Die zijn veroordeeld wegens moord, maar naar het buitenland zijn gevlucht. De lijst is opgesteld door Europol. De Nederlandse specialisten houden zich binnen Europol vooral bezig met ontsnapte gevangenen... of mensen die nog een lange celstraf moeten uitzitten. Vorig jaar zijn er 4500 hennepkwekerijen opgerold waar illegaal stroom werd afgetapt. Dat heeft net beheerder Nederland bekendgemaakt. Daarbij werden bijna 140 miljoen kilowattuur elektriciteit gestolen. Dat is minder dan het jaar ervoor. In totaal wordt naar schatting per jaar bijna een miljard kilowattuur gestolen. Dat is evenveel als de stad Den Haag verbruikt in een jaar. Omgerekend betaalt ieder huishouden per jaar 3 euro mee aan de schade van energiediefstal. De verkeerstunnels in Brussel verkeren in slechte staat... maar er is te weinig geld om ze allemaal te renoveren. Brussel heeft 25 tunnels die cruciaal zijn voor de bereikbaarheid van de stad. De verkeerstunnels zijn oud, slecht onderhouden... en er vallen soms stukken beton uit het plafond. Volgens de Brusselse minister van Verkeer is er een miljard euro nodig... om de tunnels de komende 30 jaar op te knappen. Zijn collega die over de begroting gaat wil tol heffen... om de renovatie te financieren, maar het Vlaamse parlement is daar tegen. Het weer bewolkt en op steeds meer plaatsen regen. De zuidwestenwind is vooral een zee, hard of stormachtig. En het wordt maximaal 10 graden vannacht en vooral morgen veel regen bij 8 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Hilversum en Afriet Bunschoten staat 5 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 Ondertussen even over de klok van drie uur tijd... inderdaad voor een nieuwe Euro Breakdown, de top 40 van Europa. Deze week hebben we elf stijgers, negen zittenblijvers, 15 dalers en maar liefst vijf nieuwe binnenkomers. Charlie Foot Megan en Megan Trainor met de nummer Marvin Gaye... is na 22 weken de lijst uitgegaan. Olaf Helden na 18 weken. Speciaal voor Jonas, Justin Bieber met Children... na twee weken alweer de lijst uit. Causes met the To The River na 10 weken. En Justin Bieber speciaal voor Jonas ook uit de lijst gehaald met What Do You Mean na 21 weken. Maar godzijdank voor Jonas staan er nog wel een paar Justin Bieber's in. Hey, dus uh, vijf nieuwe binnenkomers uh, deze week. De eerste staat meteen op een uh, mooie plek 40. Straks daar uh, meer over. En uh, Jonas staat ook in de lijst. Jonas Bloem in dit geval. Maar hij heeft ook een paar keer een blauwtje gelopen afgelopen week. Dus dat komt wel mooi uit. Hey, de snelste stijger deze week is uh, Matt Simons met Catch and Release. Maar liefst 15 plaatsen gestegen. En de snelste daler One Direction met Perfect 14 plaatsen gezakt. En ik doe het vandaag uh, niet alleen. Jonas is er gelukkig niet, maar Sander wel. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar ben je nou? Ja, waar zit je nou? Ik ben druk met school. Jongen, jongen, jongen. Stop daar eens mee, jongen. Maar ik heb goed nieuws. Ja, en dat is? Het is maar, vakantie. Nee, maar Rooster is veranderd. Volgende week ben ik er gewoon... Vanaf volgende week ben ik er elke week gewoon weer bij. Kut. Uh, sorry. Uh, nee, deze moest ik doen. Goed zo. Ja, nee, toch. We zijn allemaal heel blij mee. Voornamelijk de luisteraars. Dat scheelt mij weer een hoop werk. Iedere week zet je wel netjes uh, de muziek voor me klaar. De muzikale redactie is allemaal ander altijd van uh, Zander Daudijn. Dus uh, daar hoef ik me nooit uh, zorgen over te maken. Zelfs als hij schittert door afwezigheid, doet hij het nog. Wat is die goed, hè, die jongen? Echt wel? Ja. Hey, ehm. Uh... Even denken. Wat gaan we doen? Nou. De brief van vorige week. Zullen we dat maar doen? Ja. Weet jij hoe die draait? ziet? Ja. Ik weet het nog wel, maar ik weet niet hoe die draait. Nou, ik zal het even klappen. Zelfs als die week ervoor. Ja. Nummer 3.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 de Euro Breakdown op, Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Vorige week stond Sean uh, Mendes op drie, Lucas Graham op twee... en Jamie Lawson met Wasn't Expecting That op 1. Uh, Hij hey, beginnen deze week met de uh, nieuwste binnenkomen. Tiamo samen met Tjao Cruz, uh, oftewel Matthias uh, Richter... die wint als uh, 17-jarige DJ-wedstrijd... Terwijl jij uh, huis-DJ wordt in de Duitse shirt, hoor. Nou, in 2013 bereikt hij met Steve Aoki en Chris Lake op bonus een 49ste plaats in de Duitse singlelijst. Maar in 2015 krijgt een van zijn tracks Booty Bounce een bewerking met de vocale van Tower Cruise. En die wordt dus nu in Europa opgepakt. I'm and booty everywhere. Up and down and round and round. I'm looking and there's booty everywhere. Oh, samen met uh, Tau Kroes Mooie remix dus uh, met de vocale van Tau Kroes erin Met de uh, bodydance Eindelijk doorgebroken in de Europese hitlijsten Ik weet niet hoe het zit uh, eigenlijk in de Nederlandse Ja, ik weet het wel, acht weken lang uh, staat hij in de Nederlandse tipparaden Niet in de Nederlandse top 40, maar in de tipparaden nog Maar Europa die is, uh, heeft hem uh, wel omarmd ondertussen Nummer 40 van deze week, een mooi begin van de Euro breakdown hier op ZFM Zandvoort op vrijdag 29 januari. De 39 van deze week slaan we over 12 weken lang in de lijst, staat zij. Dan heb ik het over Zare Larsen samen met Emineke met Never Forget You. En wij gaan voor jou de nummer 38 draaien. Zeven plaatsen gezakt deze week, van 31 naar 38. Vier weken lang in de lijst en dan heb ik het over de weekend. Met het prachtige nummer In The Night. Zodra ik nog vier nieuwe binnenkomers... nog wat artiestennieuws heb ik voor je. En ik heb weer de verkeerde versie te pakken van de weekend. Ik uh, zie het alweer. Uh, <laughs> Hoort er af en toe bij, hè? Uh, maar waar had ik de goede versie staan? Weet jij het nog, eigenlijk? Nee. Volgens mij is hij hier voor ongeluk naartoe uh, verplaatst. Ja, je zet die nummers voor me klaarstanden, maar dan moet je wel de goede voor me klaarzetten, hè? Sorry. Ja, zeker, sorry. Nou ah ja, weet je, daar komen we wel weer uit. Kijk, daar is hij dan. De goede versie van The Weekend in The Night op nummer 38 deze week in de Europe Breakdown. In the night. Deze week op uh, nummer 38. En dat kan maar in uh, één programma zijn, uh, hier op Ziehuis Antwoord. De euro Breakdown. Inderdaad, uh, tijdens de euro Breakdown En uh, ik moet even. Uh, wacht even hoor, uh, Sander. Ja? Ik moet even deze doen. Even kijken. <applaus> ik kreeg een complimentje van de luisteraar. Oh. Dat gebeurt niet vaak. Willem, dankjewel vriend. Willem Bruis, lekker blijven bruis, hè. Op uh, de Socio Presentator. En uh, eigenlijk de thema uitzendingen presentator, zo kan je hem wel noemen. Ja, iedere thema-uitzending die hij zelf gezint of uh, wordt verzonnen voor hem, uh, Die kan hij presenteren. Zo nu uh, iedere woensdagavond de Social, zeg ik dat goed? Ja, dat klopt. Uh, deze maand uh, volgens mij nou twee, drie keer geweest. Aardige leuke uitzending. Ik zou zeggen gewoon luisteren woensdagavond uh, de Soul op CFM maar wij gaan uh, gewoon verder met de top 40 van Europa en dat doen we met de tweede nieuwe binnenkomer. En als ik zo uh, naar mezelf kijk en naar mijn co-host kijk, dan uh, doet die titel de, van de artiesten ons uh, wel uh, eer aan. De Chainsmokers heb ik het over. Want de Chainsmokers zijn de Amerikaanse DJ's en and producer Andrew Taggart en Alex Pell, die sinds 2002 pas, uh, 2012 pas samenwerken. Die race dat ze maken met uh, Piranka Chopra wordt hun eerste clubhit eind 2012. En in het voorjaar van 2014 bereiken ze met een hele bekende track de negende plaats in de Nederlandse 40. En een ruim een jaar later maken ze samen met de Amerikaanse Roses deze nieuwe track. En deze nieuwe track die komt dus binnen deze week op een hele mooie 37e plek. Maar eerst gaan we even een stukje luisteren van die andere... Eh, uh, hit van hun, wat de negen is geworden in Nederlands top 40. Want toen ik van de Chainsmokers uh, hoorde, toen wist ik echt bij God niet waar het over ging. Maar na het horen van uh, deze platen, uh, dan de weet je het wel. Als je deze zo hoort, dan uh, denk je van, oh die. Sander zit helemaal verliefd te kijken naar die videoclip oh, ervan. Ik ben benieuwd wat Remmy daar van vindt. Doe, did you think girl is pretty? How did girl even get in here? Do you see her? She's so short and that dress is so tacky. Who wears cheetah? It's not even summer. What? the DJ on nou, komt is die je yes. je Dit stukje hoor. Kun we een cigarette? I really need one. First, let me take a selfie. Nou, die ken je wel hè? Dit is de selfie, uh, hashtag selfie, official, uh, Eerste hit van de Chainsmokers uitgekomen in uh, januari uh, 2014. En uh, in het voorjaar uh, is ze dus ook in de top 40 terechtgekomen. Maar ze hebben dus nu een uh, andere hit samen met de uh, Roses gemaakt. Een mooie single. De Chainsmokers. Samen met Roses. En dan, uh, ja, hoe ga je hem dan noemen? Nou, laten we hem Roses noemen. Hier komt hij, de Chainsmokers. Nieuw binnengekomen deze week op nummer 37 in de Euro Breakdown. Hier op CFN uh, Zandvoort. Leuk dat je nog luistert. Straks wordt nieuws. En natuurlijk gaan we ons opmaken voor de top 3 van deze week. Maar dat zal pas tot kwart voor vijf zijn. It's not tipping. Take me back to a time only we know how to wait We could waste a night with an old film, Smoke a little weed on the couch in the back I'm hide away ...samen met Roses. Toepasselijke titel ook van een nummer Roses. En ik heb even een kleine... ...rectificatie te maken. En dan denk ik Sander dat het over hem gaat. Nee hoor. Weet je waar het over gaat? Nou. Willem maakt alles zelf. Ja. Ja. Er wordt niks voor hem bedacht. Nee, er wordt helemaal niks voor hem bedacht. Hij verzint gewoon alles zelf. En dat doet hij goed. Dus iedere avond... ...Soul Show op woensdag... En dan nog een andere kleine rectificatie is zo leuk. Als je zo snel, zo snel praat, ga je allemaal dingen verzinnen. Uh, wat je op dat moment eruit spuit. Eigenlijk denk je niet na voordat je wat zegt. En uh, ik wist niet dat er... Uh, Sander, jij bent weer vrij hè? Ja. Jij zit weer op de markt. Wat heb je met je ex gedaan? Uh, ja, we hebben er een punt achter gezet. Ja, is een punt of heb je dit gedaan zo? Nee. Nee? Nee. Nee, ze leeft nog wel? Ze leeft nog wel. Nou... Dan kan je ook niet mikken. Nee, maar... <laughs> nee, oké. Okay, dus, uh, dames en heren natuurlijk. Allebei. Sanders, je zit weer op de markt. Dus als je interesse hebt... Uh, go, your gang. Say Goodbye Can you tell me right now If I couldn't buy you the fancy things in life Shawty, would it be alright Come and show me that you do. Uh, now tell me, would you really ride for me? Really ride for Baby, me. tell me, would you die for me? me would you, for would me. you spend your whole life with me? What's up? Would you be there to always hold me down? Uh, tell me would you really cry for me, really cry for me? baby don't lie to me baby, don't lie to if me. i didn't have anything so i wanna know would you stick around if i Y'all, I know that I can trust See be here when money low If I did not have nothing else to give but love Would that even be enough? Y'all, me need to know. Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me would you really cry for me, really cry for yeah. me? Baby don't lie, me. don't lie to me If I didn't have anything So I wanna know Would you stick around If I got locked away And we lost it all today Tell me honestly Would you call me? call me? If you knew I wasn't ballin' Cause I need a girl who's always by my side hey, Tell me, tell me, do you need me? need me? Tell me, tell me, do you love me? Yeah. Or is you just tryna play me? Cause I need I girl to hold me down life. If I got locked away And we lost it all today Tell me honestly Would you still love me? samen met uh, Sigala Easy Love is dit de langst genoteerde plaat uh, de plaat deze week in de Your Breakdown, Mol liefst, liefste 19 weken staan ze erin. Vorige week nog op een 26e plaats. Hoogste positie was nummer 5, maar deze week dus op 33. En dan heb ik het over R-City samen met Adam Levine. Met Locked Away. Blijft een leuke plaats. 19 weken alweer dus in de lijst. Hey, de volgende nieuwe binnenkomers staan top 32. En deze dame die kennen we allemaal al donders goed. Ze komt uit Verenigd Koninkrijk en is in 1986 geboren. En dan heb ik het over Elena Jane Golding. Oftewel uh, Ellie Goulding. Uh, ze wordt in uh, 2010 door de BBC uitgeroepen tot de uh, meest veelbelovende artiest. Nou, we kennen er allemaal van de, onder andere de soundtrack van de film Fifty Shades of Grey. Met Love Me Like You Do. In uh, 2015. Maar uh, haar nieuwe studioalbum is uitgekomen in november vorig jaar. Haar derde studioalbum, Delirium. En uh, On My Mind is één uh, single daarvan, dat wordt haar zevende uh, top 40 hit, is dat geworden. Maar uh, eind vorig jaar was uh, duidelijk dat uh, Something In The Way You Move ook uitkomt als een single van dat album Delirium. En die is deze week dus uh, binnengekomen in de Euro Breakdown, in de Europese top 40, in de Europese hitlijst, op een uh, 32 e plaats. Dus Ellie Goulding, nieuw binnengekomen met Something In The Way You Move op tweeëndertig is in is dit nieuw binnengekomen op uh, 32 met uh, Something the way you move. Hey, uh, ja, ik denk dat het uh, tijd is geworden voor een uh, klein overzicht... van de platen die we hebben gedraaid, die we niet hebben gedraaid... die we gaan draaien en uh, die we al hebben gehad. Maar uh, niet die we gaan draaien. Dat denk ik niet dat dat, dat uh, makkelijk is. En daarvoor schakel ik wel over naar uh, Studio 2. En in Studio 2 zit uh, niemand minder dan de vrijgezelle Sander... Ja, goedemiddag. Gelijk. Goedemiddag, hoe gaat het? Ja, goed. Wat klinkt je weer weg, jongen? Waar dit Studio 2 tegenwoordig? Ja, klinkt wel heel ver weg. Ja, we zijn tegenover me. Ja. Ga je gang! Nieuw binnengekomen deze week op nummer 40 is Chamo, featuring Tyre Cruise met Body Bounce. En 12 weken in de lijst op nummer 39 Sarah Larson featuring Emnek met Never Forget You. Op nummer 38 vorige week stond je op 31 The Weekend met The Night. En ook nieuw binnengekomen deze week op nummer 37 is The Chainsmokers featuring Roses met het nummer Roses. En dan nummer 36, Major Laser Featuring Nyla met Light It Up. En dan nummer 35. Fleur is met sax. En dan nummer... Saks, Seks. Nee, sax. Seks. Sax. Het is Engelse sax. Oh ja. Okay. Seks. Niet seks als in het seks van neuken en dat soort dingen. <laughs> nee, gewoon sax. Maar dan op z'n Engels is seks. Oké, okay, seks. Seksafoon. Ja. Uh, en Lekker alsof... nummer overigens hoor. Vorige week uh, nieuw binnengekomen deze dame of 35. Geweldig. Ja, sorry. En al zeven weken in de lijst op nummer 34. I met Broken Arrows. En op nummer 33. L.R. City featuring Adam Lafine met Lucked Up Away. En nieuw binnengekomen deze week. Ben we hebben hem net gehoord. Op nummer 32. Ellie Golding featuring met Something In Your Way You Move. En op nummer 31. Al vier weken in de lijst. Chee Gala met Sweet Loving. En al 15 weken in de lijst. Op nummer 30. Vorige week stond je op 16. Hoogste notering is 11 One Direction met Perfect. De Euro Breakdown op vrijdag. De Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dankjewel Sander. En wij gaan door met de nummer 29. Voor twee weken geleden binnengekomen. Vorige week op 32. Deze week dus op 29. En dan heb ik over Duke Dumont man met Ocean Drive. I'm <laughs> Van deze week Duke Dumont met uh, Ocean Drive. Die is uh, een paar weken geleden, drie weken geleden, binnengekomen op uh, een mooie, respectabele plaats in de 30. En uh, tegenwoordig staat hij op uh, 29. Dus hey, aankomende zaterdag, morgen om precies te zijn, is er een uh, heel speciaal event en dat heet uh, Raadje Plaatje. Dan kan je eigen het opnemen tegen ZFM Zandvoort. En uh, ik ben benieuwd uh, hoe dat te werk gaat. En ik weet ongeveer uh, wie er in het team zit. Ik zit er uh, eigenlijk voor het eerst, nee, voor de tweede keer zit ik er niet in. Uh, de mannen van het eerste uur, uh, Rob Harms bijvoorbeeld, zit er ook niet in. Een andere man van het eerste uur, Andor Sandbergen, zit er ook niet in. Nee, doet hij het niet? Oh, nou, we gaan het straks nog een keertje proberen. Um, wat je anders kan doen, Sander, even in je eigen telefoon kijken naar het nummer. Misschien dat ik het verkeerde nummer heb. Dat zou ook zomaar kunnen. Dat weet je maar nooit uh, met mij. En uh, <laughs> nee, de mannen van het eerste uur. Anders Handberg, uh, um, Albert-Jan Voorts. Rob Harms en ik zei de gek. Ik zit er, er niet in. Wie er wel in zit, uh, we gaan een van de vier even proberen te contacten. En kijken hoe het zit uh, met de kennis uh, voor het raadje plaatje. Want dat werkt eigenlijk heel simpel. Het is... Uh, Heel makkelijk, het is, je hoort een intro en dan uh, moet je weten ongeveer uh, welk nummer het is. En we gaan even ja, kijken. We straat met Hans. Hans? Hé <laughs> hey, Hans Bruist, hoe gaat het met jou? Hé hey, hey, hey, jongen, hé hey, goeie. Oh, hoi, goeie dag jongen, hoe is het? Ja, goed hè? Ja, aan de telefoon niemand minder dan Willem Bruist. Wat een verrassing. Ja, leuk hè? Ja, hoe, uh, van waar, waar heb ik eer aan verdiend? Nou ja, weet je, morgen is Raadje Plaatje. Morgen is Raadje Plaatje, inderdaad. En uh, ja. ik heb uit betrouwbare bronnen begrepen dat uh, jij uh, in het team zit. De oude oudgedienden, waaronder ik, zeg maar, uh, zitten niet meer in het team. Dus compleet fris, nieuw team uh, gekomen uh, dit jaar voor Raadje Plaatje. Ja. En, en ik ben benieuwd eigenlijk hoe het met je kennis zit en uh, of je er al helemaal klaar voor bent. Nou, daar mag ik eigenlijk geen uitspraken over doen. Dat wil ik ook niet. Uh, dat is meer om uh, de 1122 tegenstanders die dus <laughs> morgenavond krijgen. Zoveel past hij niet eens in, in Café 4, joh. Dus ik doe, ik doe gewoon... Oh, oh, is het, oh sorry, ik dacht dat bij Pastor Jommertal. <laughs> dat is maar goed dat ik het nog even zeg, dat. Goed deed, zeg. Goed ja. Deed, zeg. Ja, en... Uh... Ja, ik, ik hou mij van, van den Domme. En verder onthoud ik mij van ieders commentaar. Ik kan alleen vertellen dat ik het een eer vind om een weer bezitting te mogen nemen. in, uh, in toch wel die vierde wedstrijd. Ja, dat is het ook. Hey, maar toch wil ik een beetje kennis met je gaan testen, Willem. Dat ik, je wil jij wel willen. Ik heb een paar plaatjes uh, klaarstaan. En uh, zoals het gaat in het uh, café uh, morgen uh, tijdens het Raadje Plaatje, hoor je in het begin. Het zal de eerste ja. 10, 20, 30, 40 seconden zijn. ligt eraan welke de moeilijkgraadheid is. welke ronde je zit. En ik wil toch even kijken of jij uh, ja, in ieder geval twee van de drie goed kan uh, raden. Oh mijn god, wat een spanning. Nou, ik ja. kijk mijn werkgever even aan dat ik uh, mijzelf even niet van alle werkzaamheden. Oh, je bent aan het werk? Ja. Oh, ik dacht je zit lekker thuis op de bank ZFM te luisteren. Nee, nee, nee, nee. nee uh, Ik luisterde, en dan moet ik wel heel eerlijk zijn ik mag er eigenlijk niet zeggen voor de radio. maar klant en steen luisterde ik dus uh, naar uh, ZFM Zandwoord vanuit de koepel in Haarlem. Oh, oké. Okay. Daar ben je ja. nu werkzaam op het moment. Ja, ja, ja, al een Kijk. tijdje alweer. En uh, ja, ik heb vluchtgedrag, hè. Dus hey, moet je daar naartoe. Ja, nou, gelukkig zijn de deuren open. Dus uh, dan kan je gewoon de ja, eruit. Eén, hey, maar ben je er klaar voor? Ja, laat maar eens horen. Even kijken of je deze weet. God, geen idee. Nee, rustig aan. Je hebt nog tijd. Oh, sorry. Helemaal jongens, ik niet begonnen. Zo, je krijgt zeven seconden te horen. Meer niet. Adel, hallo. Ja, heel goed. Nee, dank u, dank u. Dank u. En dan heb ik er nog één. Twee van de drieën ging het om, toch Sander? Ja. ja, het ging om twee van de drie. Even kijken. Um, we moeten wel wat moeilijkere nemen eigenlijk nu, hè? Deze was heel makkelijk. Ik vond het vrij moeilijk. Ik hoor het heel slecht. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Oké. Okay. Ik hoor wel heel iets in de vette hoor, ik wel wat. Alleen eh, dan weet ik dus niet of ik jou hoor of dat ik Sander hoor uh, praten. Maar weet ik dus niet. Nou, ah, Sander hoor je niet praten. Oké. Okay. Hoor je de muziek wel zingen? Nee, ik hoor geen muziek. Dan moet je je oren open doen? Is dat het? Ja. Maar gaat het alleen om de artiest of om de titel? Dat maakt ook niet uit. Nou ja, als je de artiest goed hebt, heb je één punt. Dan heb je de titel goed, heb je één punt. Maar heb je ze allebei goed, heb je drie punten. Houd hou ik het op een punt. Houd deep is je love? Ja, van? Ja, nee, één punt heb ik niet. Hmm, drie, vier punten zit er nu op. Oké, okay, van het één. Nee, heel goed. <laughs> Hebben we nog eentje voor je klaarstaan? <laughs> ja, probeer maar. En deze moet jij gewoon weten. Als je deze niet weet... Dan, dan... dan blijft het morgen aan thuis. <laughs> dan kan je in principe... Nou, weet je... Nee, want wie zit er eigenlijk allemaal in het team? Want ik zit nou wel de top 40 met jou te checken natuurlijk. Ja, ik, heb, uh, ik, kan, ik kan de teammembers uh, wel eventjes, uh, eventjes uh, gaan doen. Nou, ik, ik ben gebombardeerd als Captain, Captain Bruis. geen Captain Jack, dat is weer iemand anders. Hey joh, Captain Bruis. hé joh, Ik je zo naar voor je. Nou, goed in ieder geval. Uh, ik zit daar dan in. Uh, Charles Duif. Ja. De, ja, ja, ja, ja. De mister tussen app en Vloed, hemzelf. Mm -hmm. Daar ben ik ook heel blij mee dat hij in het team zit. Want uh, die man die heeft muziek kennis, hij is gewoon een... Ja, een blomberg op twee beentjes, zeg ik altijd. Ja. Hm. Uh, dan heb ik uh, nog iemand uit de ZIVM geleden. Jeroen. Jeroen Koper. Van, van de zaterdagavond, jawel. Vrijdagavond. Herstel vrijdagavond. Uh, <laughs> dus die is weer, weer bekend uh, ja, op zijn vakgebied, zeg maar. Ja. Dus, uh, en dan hebben we een geheim wapen. En die is van uh, lokale omroep uh, Uden. Oké. Okay. Uden, ja, uit Uden. Je ja. hebt er één ingekocht. Ik heb, nou, ingekocht niet... Uh, Tenminste, we hebben het nog niet over geld gehad. <lacht> ik kan er komen natuurlijk. <lacht> ja, nee, dat is ook weer zo. Dus uh, met z'n vier. En verder hoop ik dat, uh, dat wij uh, een aanmoedigingsploeg aan de bar hebben zitten. in, uh, in de personen van, uh, zonder naam te noemen, uh, ja, mensen van Zierweb. Dat zou wel heel leuk zijn. Ja, dat... is uh... dus de zevende keer, heb ik begrepen, dat, dat dit gehouden wordt. Zo, wij zouden zes keer uh, achtereen uh, vol hebben gewonnen. En dan de zevende keer zou het mooi zijn... Als we die dan ook winnen. Nou, is, ik moet daar een kleine correctie op uitvoeren. Er is één keer uh, niet gewonnen. Eén keer niet gewonnen? Nee, toen uh, was CFM derde, geloof ik. Ja, oké. Okay. Nou, ik ben er, Dat is mij dus ingefluisterd door iemand wiens naam ik noemt, Rob Harms. Ja. Eh, uh, Rob, dat gaat je binnenballen kosten. <laughs> nee, in principe heeft CFM alle keer gewonnen op één keer na. Toen uh, zijn ze derde geworden, of zijn wij derde geworden, was dat ik toen bij ook? En uh, toen is Take 5 eerste geworden. Oké, okay, nou ja, daar mag je van verliezen. Dat vind ik helemaal niet erg. Nee hè, helemaal niet als ze een nee, telefoon erbij nee. hebben. Oh, zei ik dat hardop? Nee. nee, niks. Ik zei niks. Hé, ik had er nog eentje voor je klaarstaan, Willem? Ja, laat me horen dan. Komt-ie. Ik weet niet wat uh, Sander aan het doen Sander zit even onder tafel met Jonas. Ik wil uh, het niet weten. En weken hem? Nou, ik ken het nummer wel, maar de artiest en, en het nummer ken ik ook niet. Daar heb ik een verklaring voor. Daarvoor heb je Jeroen Koper in je team zitten. Juist, precies. Kijk, ik ben, ik ben meer van de jaren uh, 70. Charles, Charles die is van 1920 tot en met 1969. Ja, klopt. Ik ben van 1969 tot en met 1999. Er staat ook in de rente jullie leeftijd? Uh, alleen de mijne. <laughs> Ook oh, dacht alleen die van Sjoggle, joh. Nee, nee, nee, maar alles bij, alles bij elkaar uh, pakken wij dus uh, heel breed. Uh, toch wel een, een stuk muziek, een stuk genre. Ja. Uh, nou, het moet gek gaan uh, dat er iets voorbij komt uh, wat we niet weten. Maar ja, uh, ik zal het zo. Verkoop de huid nooit zodat de beer geslacht is. Dat is een ding wat zeker is. Hé hey Willem, ik wens jou heel veel plezier en heel veel sterkte morgen. Ja, dankjewel. Ik uh, weet dat er een paar teams zijn... Uh, nou, daar ga je het behoorlijk moeilijk mee krijgen. Maar ik zal uh, jullie aan het uh, eind van de competitie uh, komen controleren... of jullie gewonnen hebben of niet. Want ik ben er pas uh, laat aanwezig, helaas. Ja. Dus mijn excuses alvast daarvoor. Dat geeft niet. Ik zal in ieder geval vermelden dat je de rest van de avond zult schitteren door afwezigheid. Maar dan ben je dus in gedachten bij ons. Kijk, heel goed. Ik zal jullie steunen vanaf een afstand. En heel veel plezier willen morgen tijdens Raadje Plaatje in Café 4 in straat. Hoe laat begint het morgen? Acht uur tot een uur of twaalf. En komen de hele sterke teams tegen. Dan zitten wij denk ik om kwart over achter bij de pizzeria. Nee, je moet gewoon alle vijfde rondes gaan spelen met de tussenvragen. Hoe zit het met de algemene kennis? Is dat een vraag op zich? Ja. Goed, nou kijk, die heb ik al goed beantwoord. Nou kijk, dat scheelt weer. Dat is alweer vijf ah, punten extra voor Teams hier. Nee, heel veel plezier morgen, Willem. Werk ze ja, verder en bedankt voor je tijd. En jij bedankt voor het bellen en heel veel succes <tus> met de uitzending. Dank je wel, graag gedaan. Hey, dat was uh, Willem Bruijs, dus uh, live vanuit de koepel. Wij gaan de nummer 28 draaien. De nieuwe binnenkomen van deze wegen. Jonas de Bloor samen met Dakota. De oud uh, is eigenlijk in een nieuw jasje. Fast car. Oud uh, van, uh, je kent hem wel, uh, Tracy Chapman. I wanted to get to anywhere. Maybe we'll make a deal. Maybe together we can go somewhere. Any place is better. Starting rhymes and we've got nothing to lose. Maybe we'll make something.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 Even hey, voor degenen die Jonas Blue niet kennen. Jonas Blue is uh, afkomstig uit uh, Londen. En hij haalt zijn uh, muzikale aanknopingspunten uit de combinatie van de pop en de dance. Nou, als inspiratiebron uh, noemt hij onder andere Felix Jones aan frequencies. En niemand minder dan Kygo. En de klanken van de Tropical House uh, die hun produceren. Nou, met uh, Fastcar uh, blaast hij een uh, van de. Favoriete nummer van zijn moeder, Nieuw Leven. En het leverde hem samen met Dakota. Uh, begin 2016 zijn allereerste top 40 hit op. Zoals je merkt. Zoals vandaag dus nieuw binnengekomen is. Op een uh, hele mooie 28ste plaats. Hey, meer over muziek, uh, dat zou direct uh, meer naar de klok van 4 uur. Maar niet voordat wij zullen gaan vertellen. Dat uh, Anouk komend seizoen uh, plaats zal nemen in de draaistoel. Ook weer uh, van de Force of Holland. Ik zou denken met haar. Uh, Hele gesnerpte en gesneden opmerkingen. die altijd uh, vrij pittig zijn. Dat zij het eerste seizoen uh, niet uh, overleeft. en niet meer uh, mag zitten, wil zitten, kan zitten, et cetera, et cetera. Maar ze heeft bekendgemaakt uh, afgelopen donderdag. Uh, in een gesprek, dat ze afgelopen donderdag daar een gesprek over heeft gevoerd. Nou, ik vond het uh, vrij pittig in het begin, zegt ze. En er komt uh, wel een hoop negativiteit bij kijken. Ik heb nog nooit zoveel negatieve media gehad. in zo'n korte tijd. Zo vertelde ze bij afgelopen donderdag bij de Koen en Show. Op Radio 538. Nou, vanavond om uh, half negen zal er een finale zijn van de Force of Holland. En uh, zoals iedereen weet zal, uh, nou, iedereen weet die het kijkt, zal Marco Borsato de laatste keer plaatsnemen in de stoel vanavond. En volgend seizoen zal hij er niet meer bij zijn. Wie het wel is, dat zal uh, Martijn Krabbe en Windy van Dijk vanavond tijdens de uitzending bekend gaan maken. Ik weet toevallig dat Windy het al weet, maar Martijn nog niet. Dat is best wel grappig. Maar ja, vind je het gek als uh, Wendy gedraaid is met de programmadirecteur van RTL? Dan gaat het nogal snel. Hey, uh, ik ben benieuwd wie er vanavond gaat winnen. Half negen, de voorzetballen, dus uh, laatste finale uh, van dit jaar. Hey, we zijn toegekomen aan het nieuwste commercials: het weer in het verkeer, et cetera, et cetera. Zo direct na het nieuws uh, gaan we het prachtig nummer draaien van uh, Beardy. Rond half vijf, uh, half, ja ik goed, half vijf zullen we naar de Nederlandse top 40 gaan kijken. Hoe die eruit ziet. Nou, ik weet alvast uh, hoe die eruit ziet. En het is geen Justin Bieber op nummer 1 meer deze week. Dat kan ik wel vast verklappen. Iedereen blij in de studio, behalve Jonas, maar dat is logisch. Uh, wie wel op nummer 1 staat, dat hoor je dus straks rond half vijf.